Staatssecretaris Zeilstra is niet van plan de langstudeerboete per 1 september op te schorten. Een meerderheid in de Tweede Kamer had daarom gevraagd. Volgens Zeilstra is het juridisch onmogelijk om nu de maatregel tegen te houden. De wet moet hiervoor worden veranderd.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 De jager benadrukte dat Nederland zich moet houden aan de Europese regels. en dat Nederland ook na de verkiezingen degelijk zal zijn. De jager zei ook dat hij blij is dat Roemer gisteren, later op de dag. zijn mening leek te herzien. Roemer zei in nieuwzuur dat hij er alles aan zal doen. om het niet tot een boete te laten komen. In Zuid-Italië is maffiabaas Francesco Matrone opgepakt. Hij was een van de negen namen op de lijst van gevaarlijkste voortvluchtigen in Italië. Hij werd gearresteerd in een huis in een dorp ten zuiden van Napels. Bij de politieactie werden meer dan 100 militairen, helikopters en agenten met speurhonden ingezet. De 65-jarige Matrone had als bijnaam het beest. Hij werd sinds 2007 gezocht voor onder meer een dubbele moord.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 Agenten vonden de gedemonteerde stroopwafelkraam bij het huis in Renen. De kraam werd vorige week woensdag gestolen in Apeldoorn. De eigenaar ontdekte de diefstal de volgende dag. In Biddinghuizen in Flevoland is Lowlands vanmiddag begonnen met een concert van Go Back to the Zoo. Het is de twintigste keer dat het festival wordt gehouden. Vanwege de verwachte hitte dit weekend hebben duizenden mensen op sociale media aangegeven dat ze morgenmiddag zullen meedoen aan een groot watergevecht. De initiatiefnemer gaat opgeroepen om waterpistooltjes en waterballonnen mee te nemen. De transfer van Robin van Persie naar Manchester United is afgerond. De spits komt voor zo'n 30 miljoen euro over van Arsenal en tekent een contract voor vier jaar. Eerder deze week werd al bekend dat de clubs tot een akkoord waren gekomen. Van Persie heeft de afgelopen dagen met United onderhandeld en is inmiddels medisch gekeurd. Van Persie kan maandag als een debuut maken voor United in het competitieduel met Everton.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 Ah, nee, B Verkeersinformatie. Er staan 21 files, de meeste daarvan in het zuiden van het land. Een paar zaken vallen op. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht, daar heeft een auto in brand gestaan. Het veroorzaakt 5 kilometer file bij Maarsen, de rechterrijstrook is dicht. De A16 van Rotterdam naar Breda. Na een ongeluk voor de van Brienenoordbrug 5 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. Het loopt daar ook vast op de A20 naar Gouda. Voorknopend Terbregseplein. Daar staat inmiddels 7 kilometer. Op de A30 Ede richting Barneveld. Tussen Ede Noord en Barneveld 5 kilometer. Door een afgevallen lading is daar de rechte rijstrook dicht. En de A58 Breda richting Tilburg. Tussen Ulvenhout en Gielse 8 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht.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 Met Tim Overdik. Zes over vijf, goedemiddag. Les één voor elke politicus. Praat je land nooit een crisis aan. Want dat heeft onroepelijk effect op de economie en op de markten. En dat is wat volgens de Haagse politiek in de nog prille campagne toch gebeurt. De missionair minister De Jager van Financiën heeft onrust gezien op de financiële markten. Naar aanleiding van uitspraken van SP-leider Roemer. Die zei gisteren dat hij niet van plan is om een eventuele Europese boete te betalen... mocht Nederland over de 3% begrotingstekort heen gaan. Maar volgens De Jager is het juist van belang dat Nederland financiële degelijkheid uitstraalt. Ja, elke... Uh, ja, ophef daarover is op zich niet positief. Maar goed, die ophef is denk ik ook weer snel tot staan gebracht, omdat ook die betreffende lijsttrekker uh, uh, toch wat, wat, wat, wat gas heeft teruggenomen op dat punt. En uh, dat is een goede zaak, want Nederland onder verschillende uh, politieke gestentes, onder verschillende coalities, want Nederland is echt een coalitieland, heeft het laten zien heel degelijk te zijn. Ja, als er dan toch zorgen zijn misschien bij sommigen over de uitslag, dan zie je gelijk dat de financiële markten daarop reageren. Dat was even niet goed. Heeft die uitspraak van Roemen al internationale financiële schade opgeleverd voor Nederland? Nou goed, um, uh, we, hebben, we, we zagen natuurlijk een reactie op de financiële markten. Het is duidelijk, wij hebben, we hebben er wel vragen op gekregen... op het ministerie van Financiën van Handelaren in het buitenland. Maar wij hebben aangegeven, natuurlijk, um, er komen verkiezingen aan. Uh, iedereen uh, profileert zich op een bepaalde manier... Maar Nederland, ook na de verkiezingen, moet een degelijk land zijn. Want we hebben een coalitieachtergrond uh, als, uh, als land. Dat betekent dat je altijd met verschillende partijen moet samenwerken. En dat heeft ook altijd er mede voor gezorgd. Dat is natuurlijk niet altijd makkelijk, maar het heeft er wel altijd mede voor gezorgd... dat er toch een degelijke lijn ook onder verschillende politieke kleuren wordt uitgestaan. Minister Diaga van Financiën, in gesprek met verslaggever Marcel Bril... Praten we over verder met Jeroen Vetter van Vermogensbeheerder Capital Gars. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, even de minister citeren. Hij heeft reacties gezien uh, op de financiële markt. en vragen van internationale handelaren uit het buitenland. Uh, hebt u natuurlijk even teruggekeken naar de koersen van gisteren? Is u wat opgevallen? Nou ja, dat de... Dat er misschien een kleine reactie is geweest op de zeg maar, rente op de Nederlandse staatspapier. Maar eh, laten we zeggen, ik vind de reactie nog wel wat overtrokken. Je um, uh, kunt niet hele grote zeg maar, vooral zeg maar, uitslagen zien. U, u ziet niets in de koers of in de rente waarvan u zegt van... Hey, dat was ja, een, dat was een heel klein verschilletje te zien. Maar uh, ik, en ik kan me voorstellen dat meer naar de toekomst toe, dat mocht, zeg maar een roemer aan de macht komen. Uh, dan zou dat zeker kunnen leiden voor een verslechterde zeg maar, situatie als Nederland geld wil ophalen op de financiële markten. Uh, en dat mensen daar misschien voor aan de bel gaan trekken, nu al, daar kan ik me niets mee voorstellen. Maar ik kan niet zeggen dat er nou hele grote uitslagen waren uh, waar je, zeg maar... Nou, want je hebt het nu over uitspraken van Emil Roemer in een zakelijke ochtendkrant. Kun, kunt u zich dan voorstellen dat beleggers onrustig worden? Over het begrotingsakkoord van Nederland? Um, ja, zeker. Kijk, als je, het is natuurlijk niet een hele verstandige uitspraak dat als je als toekomstige premier uh, woorden gebruikt als over dead body. Uh, als je juist andere landen probeert uh, te wijzen op hun begrotingsdiscipline en dan zelf ineens gaat zeggen dat je er niet aan wil houden en een boete riskeert en die ook nog niet eens gaat betalen. Dan zeg, het, is, het, is, het, is, het is een beetje populistisch verkiezingstaal, uh, maar het is niet heel erg verstandig om dat uh, als toekomstige premier uit te dragen naar andere landen. Waar je juist op dit moment samen de problemen moet gaan oplossen. Precies, want daar heeft minister De Jager terecht een opmerking gemaakt... dat hij dat moeilijk vindt voor zijn eigen baan... om een Nederland uit die economische crisis te halen... Ja, kijk, eigenlijk moeten alle politici, en dat doet de Jager misschien wel heel slim, uh, voorzichtig zijn met wat ze zeggen. Want we hebben natuurlijk gisteren ook weer de, de Griekse minister, Ikritoui Mioë, dat ja, zei uh, ook al dat Finland dat zich voorbereidt op, op het uiteenvallen van de eurozone. Nou Die werd onherroepelijk vanmorgen alweer door een collega van hem, Alexander Stoep, de Finse minister van de EU-zaken, die bagatelliseerde dat alweer een beetje. dat Die zeiden nou nee, we zijn trouw aan de euro, maar we, uh, we houden rekening met alle mogelijke scenario's. Kijk, uitspraken van politici op dit moment liggen gewoon heel gevoelig. Uh, en daar zouden ze eigenlijk heel terughoudend mee moeten zijn. Want ze kunnen beter eerst de problemen oplossen. Uh, in plaats van elke keer maar hun persoonlijke mening verkondigen. Daar wordt niemand wijzer van de financiële markt helemaal niet. Maar als we dan kijken even naar Finland inderdaad. Hè, want we refereerde die Grieken aan. Er was een minister van geloof, Financiën en Buitenlandse Zaken in Finland. Die zei van, van we hebben een scenario, Buitenlandse Zaken. We bereiden een scenario voor om eventueel het uiteenvallen van de euro te kunnen opvangen. Ja, maar kijk, ik, ik, ik mag hopen dat alle landen dat doen. Uh, en dat doen ze ook, want dat heeft ook de jager in eerdere bewoordingen een keer gezegd... en ook in Duitsland is dat gezegd dat je moet natuurlijk van alle mogelijke scenario's... moet je iets op de plank hebben liggen... En, eh, maar kijk, zijn woorden werden er misschien iets wat overtrokken. Maar hij heeft gisteren heel duidelijk in de Daily Telegraph gezien dat Finland zich zou voorbereiden. op het uiteenvallen van de eurozone. alsof dat voor de deur stond. Nou, dat soort woorden liggen natuurlijk gevoelig. Alvast hadden die een, mh, geen invloed op de financiële markten. Nee, was, was dat niet te merken? Maar... Nee, nee, want gisteren en vandaag sloten ze beide in groene cijfers. Maar het, even zeggen, in het algemeen zijn dergelijke uitspraken niet heel erg, uh, niet heel erg bevorderlijk. Uh, voor uh, de rust die juist op dit moment zo hard nodig is. Kijk, het lijkt de laatste. ...maanden weer wat beter te gaan. Het is een beetje financiële markten gaan drie stappen vooruit en twee achteruit. Nou, we hebben nu weer drie stappen vooruit gemaakt. Uh, en nu is het natuurlijk ook hopen dat dat uh, vooruit blijft gaan. want financiële markten lijken vooruit te lopen... Eh, op een goede afloop. Daar lijkt het nu op. Maar dat kan natuurlijk... hebben we ook in de afgelopen twee jaar zien. Dat kan ook heel snel weer omslaan. Dus ik denk nu dat het... vooral naar de politici is om ook de volgende... stap te zetten. En daar speelde... de Duitse bondskanselier Merkel gisteren al op... tijdens haar bezoek in Canada. En dat ze eigenlijk aanstuurde op een verdere politieke... en economische integratie. Ja, Er zijn natuurlijk geen verkiezingen in Duitsland. Het gaat wel van Nederland. Straks in september. Welke ja. ontwikkelingen, welke uitspraken zouden dan wel... invloed kunnen hebben op de markten? Nou, kijk... Ik denk dat in ieder geval uitspraken die, die Roemer doet uh, als potentieel zeg maar kans hebben op het premierschap zijn niet heel erg bevorderlijk. Ook niet voor onze betrekkingen met het, met het buitenland. Uh, ik denk dat juist Nederland veel meer gebaat is bij een, een, een beleid uh, wat we nu voeren, conservatief beleid, om uit die crisis te komen en niet nog de problemen te gaan vergroten. Uh, en, en ik denk dat, het, dat op korte termijn kan het effect hebben, maar laten we eerst maar die verkiezingen afwachten. Uh, en ik hoop dat uh, in ieder geval uh, mensen in Nederland met hun verstand gaan staan.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 Kwart over vijf, zeg het maar, Wijnand. Een ongeluk ongelukken bij Rotterdam veroorzaakt veel vertraging bij de Van Brianoortbrug. Op de A16 naar Breda. Het loopt ook flink vast op de A20 naar Gouda. 8 kilometer voeden daar. En op de A30 Ede richting Barneveld. Daar staat voor Barneveld 6 kilometer voeden. Er is daar een kleine tractor van een vrachtwagen gevallen. Het opruimen gaat dan wel even duren. De rechte rijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Tim Overdijk. Het Amsterdamse Kwaku Festival, het gaat door dat vijfde en laatste weekend. Het gaat definitief door, jazeker. Dat was de afgelopen dagen onzeker vanwege een conflict tussen de verhuurder van de festivaltenten en de organisatie. Er ging vanmiddag een kort geding in de lucht, maar vlak voor tijd bleek dat toch niet nodig. Edwin van den Berg, je hebt telkens klaargestaan bij zijn rechtbank om zo'n uh, kort geding te verslaan. was niet nodig. Is nu de, de oplossing definitief gevonden? Ja, volgens alle, alle partijen wel, Tim. In ieder geval heeft de leverancier, een van de leveranciers, de cruciale waar het conflict om draaide... de leverancier van de tenten op het festivalterrein de belofte gekregen dat hij in de boekhouding van Kwaku mag kijken. En blijkbaar heeft hij daar zoveel vertrouwen in dat vanmiddag het kort geding overbodig bleek. Dat was al de tweede keer deze week dat er een kort geding in de lucht hing... Afgelopen uh, woensdag was dat ook al, uh, al zo, en toen uh, gingen ook vlak voor dat kort de partijen om tafel. Dat leek vanochtend uh, niet tot resultaten te leiden, tot Tien voor één toen bleek dat de rechter ook eerder vandaag aan zijn weekend kon beginnen. En dus het festival morgen zijn laatste weekend beleefd. Het vijfde en laatste Kwaku-weekend. Sinds 1975 kennen we dat jaarlijkse Kwaku-festival. traditie, zou je dan mogen zeggen. Maar ook bijna elke editie traditie met gedoe over geld. Ook nu weer, hoe komt dat toch? Nou, vooral omdat uh, de organisatie en ook uh, de politiek in Amsterdam Zuidoost eraan hecht om geen entree te heffen om de ...drempel voor mensen om naar dat festival te komen vijf weekenden lang zo laag mogelijk te houden. Aan de andere kant geeft het stadsdeel en de gemeente Amsterdam ook geen subsidie. Dus geen toegang, uh, geen toegangsgeld, geen subsidie. Ja, uh, daar hoeft de organisatie dus niet van te hebben. En dus moet alles komen uit de opbrengst wat er bij de kraapjes wordt verkocht aan spulletjes en eten Daar wordt geld aan verdiend. Maar goed, dat gebeurt dus gaandeweg het festival en dus... Uh, uh, uh, moeten ook alle uh, huurders van al die kraampjes... vooraf goed hun huur betalen aan de organisatie. En dat is dus niet gebeurd. En dus kon de organisatie ook de dikke rekening... ...van de tentenbouwer niet voldoen. Die heeft nu nog een schuld uitstaan bij kwakkoe van anderhalve ton. En uh, ja, heeft er blijkbaar nu toch vertrouwen in... ...dat hij dat geld na het festival alsnog uh, krijgt overgemaakt. Voldoende vertrouwen om in ieder geval het laatste weekend in te gaan. Er kwam ja. deze week ook uh, die commotie rondom... ...een donatie van de Surinaanse regering bij. Ja, dat, dat kwam er nog eens bovenop. Uh, uh, dat kwam uh, uh, hem op veel kritiek te staan. Niet alleen lokaal uit Amsterdam. Van de loco-burgemeester die zegt dat hij dat uh, uh, geld die donatie ongewenst uh, vindt. Maar ook uh, uit de landelijke politiek, uit de Tweede Kamer, kwamen negatieve geluiden. Omdat zij zeggen, ja, de relatie met Suriname is bewust bekoeld. Amsterdam heeft ook eerder de ontwikkelingshulp met het land stopgezet. Allemaal na de beëdiging van Bouterse als president. En gezien zijn verleden. Uh, Bouterse heeft... Uh, daarop ook weer gereageerd en gezegd... ja, ik heb weliswaar niet zelf de portemonnee getrokken... ik heb alleen bemiddeld, wilde iets doen voor het noodlijdende kwakoe. Maar goed, dat viel niet goed. Uh, de oud-president, uh, uh, Hul Weidenbos, oud-president van Suriname... heeft zelfs nog bemiddeld in dat conflict. Wilde daarover deze week ook tegen ons niets zeggen. Heeft vanmiddag wel een persconferentie aangekondigd overigens... voor komende dinsdag, waarin hij al zegt dat Nederland wereldvreemd gedrag vertoont jegens Suriname... en tegen de democratisch gekozen regering daar. Dus die komt komende dinsdag nog eens met een reactie op uh, hoe Nederland... en de Nederlandse politiek is omgegaan met die gift van Boudersen blijkbaar. Dat wordt dan nog een politieke nabranden na het weekend. In ieder geval zaterdag en zondag de 37e editie van Kwakoe. Amsterdam-Zuidoost. Als we die politieke dat geld even terzijde schuiven, Edwin... wat is dan de reden om naar Amsterdam-Zuidoost af te rijden? Nou ja, het is uh, altijd een heel, uh, heel gezellig festival, een heel uh, kleurrijk festival. Uh, niet alleen de organisatie vooraf is dus kleurrijk, maar ook vooral het festival zelf... met veel muziek, veel Afro-Surinaamse uh, hapjes. Dus uh, uh, dat maakt dat uh, festival tot het op twee na grootste van Amsterdam... Dat is dus ook uh, uh, uh, uh, op de Gay Pride en de uitmarkt nou, misschien reden voor mensen die er nog nooit geweest zijn om het dus te bezoeken. Het zal er ook volgend jaar gewoon weer zijn en dan ongetwijfeld ook weer met de nodige commotie. En zonder subsidie, dat ook. Edwin van okay. de Berg van Amsterdam, dankjewel. Zazie met Turn Me On en dan heel andere muziek. De drie vrouwen van de Russische punkband Pussy Riot... die zikken inmiddels hun toontje lager... want ze zitten nog steeds eh, op zijn minst anderhalf jaar vast. Ze zaten al een half jaar in voorarrest... wegens een optreden in een kathedraal in Moskou. Zoiets dus. De vrouwen van 22, 24 en 30 jaar zongen anti-Poetin liederen. Hubert Smees, Ruslandkenner en NRC-commentator. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, jouw muziek? Nee. <laughs> maar het duurde ook zo kort dat ik er geen oordeel over kan vellen. Want het hele optreden heeft geloof ik iets van 40 seconden geduurd. En toen werden ze opgepakt voor het altaar en uh, um, verwijderd uit de kerk... En vanmiddag veroordeeld en een straf van twee jaar zelf voor elk van hen. Kun je voor wat zij gedaan hebben, anti-Putin-liederen in een kathedraal, ook echt vervolgd worden? Volgens het Russisch recht? Ja, in Rusland staat in het strafrecht dat je vervolgd kan worden voor vandalisme op politieke, ideologische, racistische of religieuze grondslag. En ze zijn veroordeeld daarvoor. Er staat maximaal zeven jaar op als het in een groepsverband gebeurt. In een individueel verband staat er maximaal drie jaar op. En daar zijn ze dus voor veroordeeld voor het haatzaaien... om religieuze redenen. Dus je zou kunnen zeggen een vorm van godslastering. Als je kijkt naar wat er gegeven had kunnen worden. Zeven jaar, wat geëist was. Drie jaar en uiteindelijk het vonnis. Uh, de straf maar twee jaar. Wat, wat zegt dat voor jou als Rusland-kenner? Het zegt uh, vooral dat deze straf door Poetin is um, geaccordeerd, laat ik het zo zeggen. Bij vorige processen, waar een politiek luchtje aan hing, denk aan bijvoorbeeld de oliemagnaat Gadarkovsky, zei Poetin altijd, de rechterlijke macht is in Rusland onafhankelijk, ik ga er niet over, wacht rustig af wat de rechter beslist. En wat betekende dat? Nou, dat betekende dat hij gewoon nog de schijn wilde ophouden van een onafhankelijk rechtelijke macht. Dit keer heeft hij bij de Olympische Spelen in Londen uh, zich uitgesproken over de zaak. Hij heeft gezegd, ik, hoop dat, ik vind dat de vrouwen niet te zwaar moeten worden gestraft. Hij heeft zich dus gemengd in het proces. En nou, we weten nu dat hij twee jaar kennelijk niet te zwaar vindt. De zaak is nog niet helemaal afgerond. Rondom deze tijd, geloof ik, ik zit niet, niet in Rusland... dus ik weet het niet zeker, komt ook de Russisch Orthodoxe Kerk... met een officiële verklaring. En zullen we zullen dan zien of het inderdaad een 1 tje is geweest... van het Kremlin enerzijds en uh, de hiërarchie van de Russisch Orthodoxe Kerk... anderzijds, waar iedereen... Uh, wat, wat iedereen vermoedt. Ja, maar een is... tweetje van wereldlijke en, en, uh, en geestelijke macht. Wat scheiding tussen kerk en staat bestaat daar niet in dat opzicht? Uh, volgens um, uh, de patriarch Kirill is de scheiding van kerk en staat nog nooit zo goed geweest als nu. En daarmee bedoelt hij dat de kerk nog nooit zoveel macht heeft gehad als de afgelopen jaren. Want wat we vooral hebben gezien de afgelopen tijd is dat de Russische orthodoxe kerk pal achter Poetin is blijven staan en met Verduf. Ja, maar niet op het lagere niveau van de priesters. Hoor. Daar zie je wel haarscheurtjes in, in die kerk. Uh, laten we eerlijk zijn, ik, ik, ik ben niet zo goed thuis in de christelijke uh, leer. Maar um, vrouwen, jonge moeders, uh, veroordelen tot een gevangenisstraf van twee jaar in een, in een werkkamp. In een kolonie, zoals het in het Russisch heet. Dat is toch niet uh, zomaar te verzoenen met het begrip barmhartigheid. En die, die geluiden klinken ook in Rusland ook onder uh, zeer vrome christenen. Dus de zaak is met andere woorden een soort van breekijzer aan het worden. Een soort van splijtswam in de samenleving. Zowel hoog als laag in de hiërarchie van die maatschappij. Ja, en heeft Poetin dat in de gaten? Ik denk het niet. Um, kijk, ik, ik weet niet hoe het is om in de Kremlin te wonen... maar ik kan me zo voorstellen dat als je daar te lang woont... dat je echt niet meer weet wat er op straat gebeurt. En je hebt het gevoel dat... Iedereen vroeg zich af na zijn herverkiezing in maart... hoe gaat hij met de plotselinge oppositie... die plotseling ook steun krijgt van jonge middenklasse mensen... die helemaal niet politiek gemotiveerd zijn... maar die wel vrijheid willen en die vooral minder corruptie willen. Iedereen vroeg zich af... Hoe gaat hij daarmee om? Met, laat hij het uit, uitwaaien, laat hij het uit, uh, uh, uitzingen? Of gaat hij met repressieve maatregelen uh, de strijd aan... met die nieuwe oppositie, die niet zo politieke oppositie? Dat laatste heeft hij gedaan. En ik denk dat dat komt omdat hij niet ziet. Dat in zijn eigen kring ook mensen zeggen van... Het gaat te ver. Ik, om zo'n voorbeeld te noemen... Een, een partijfunctionaris van zijn partij Verenigd Rusland in Petersburg... heeft gezegd van: dit, dit, deze strafzaak tegen Pussy Riot is onzin. Dat gaat te ver. Dat is in strijd met, met alles wat wij aan, aan, aan Russische cultuur um, uh, kennen. De traditie van Rusland uh, veronderstelt ook dat je ten opzichte van vrouwen... zeker jonge moeders, um, mild bent. En niet zo hardvochtig als de rechter vandaag heeft uitgesproken. En wat kan dan de... Zijn van deze uitspraak? Nou, ik, ik denk dat, uh, dat uh, Pussy Riot een nieuw soort van, zou je zeggen, kristallisatiepunt wordt voor de oppositie, zoals die oliemagnaat Gadakowski de afgelopen jaren was. En dat Pussy Riot een veel gevaarlijker kristallisatiepunt is voor het Kremlin, omdat ze veel onschuldiger zijn, die meiden. Laten we eerlijk zijn, het stelt allemaal niet zoveel voor. En dat zou wel eens. Uh, dat maar zou we weleens... herkennen mensen in Rusland zich in deze punkdames dan? Nee, natuurlijk niet. Zoals waarschijnlijk uh, tal van Engelse uh, keurige mensen zich niet herkenden in de Sex Pistols in dat tijd. Dus welke invloed kunnen zij dan hebben in de verandering van de maatschappij, waarbij de Poetin keer... toch een meerderheid van de stemming heeft gekregen? Ja, elke keer weer dat beeld van die van die, ja, sorry, dat ik het zeg, meisjes. Die er ook nog best leuk uitzien, laten we eerlijk zijn. Die jonge moeders met. Kleine kinderen die twee jaar lang in, zeg maar symbolisch... in Siberië straks op het land moeten gaan werken. Dat beeld dat zal continu herhaald kunnen worden door de oppositie... Als, als een bewijs van, ja zoals ik al zei, de hardvochtigheid van de BV Kremlin. Uh, de BV Kremlin die verantwoordelijk is voor, voor corruptie. De BV Kremlin die verantwoordelijk is voor het zakkenvullen op het hoogste niveau. En nu ook kennelijk een gemene zaak maakt met de kerk. En naar wie... Zou Poetin dan vooral moeten kijken naar binnenlandse oppositie of meer naar buitenlandse investeerders en internationale verontwaardiging, die natuurlijk ook enorm de kop opsteekt? Ja, maar ik denk niet dat Paul McCartney en Madonna uh, veel invloed hebben op het investeringsklimaat. Nee, hij moet kijken naar zijn eigen eigen kring. In, uh, er zijn een aantal mensen die in het Kremlin hun sporen verdiend hebben, zoals bijvoorbeeld de minister van Financiën, Alexei Koedring, die zich af aan het wenden zijn van uh, Poetin en het systeem wat Poetin gebouwd heeft. Ik denk dat daar het grootste gevaar voor hem ligt. Hij moet niet zozeer uh, oppassen voor het buitenland, hij moet oppassen voor de brutes dichtbij hem. Hoe die heet, ik zou het niet weten. Het kan ook nog even duren, maar dat er uh, uh, scheurtjes zitten in het, in het systeem van het Kremlin... Uh, en in de elite dus, die de afgelopen twaalf jaar Rusland... Uh, mede ten eigen baten en ten eigen broekzak heeft geregeerd. Uh, dat lijkt me duidelijk. Hubert Smijns, dankjewel. Na zes uur een reactie van minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken... op de uitspraak vanmiddag in Rusland. Radio 1, het NOS-journaal. Joop Moot, voor hoofdpunten... Westerse landen reageerden verontwaardigd op het vonnis van de Russische punkgroep Pussy Riot. De rechter in Moskou veroordeelde drie bandleden tot een verblijf van twee jaar in een strafkamp. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Westerwelle maakt zich zorgen over de vrijheid in Rusland. Hij zegt dat de straf in geen verhouding staat tot wat Pussy Riot heeft gedaan. Ook de Amerikaanse ambassade in Moskou noemt de straf disproportioneel. EU buitenlandschef Ashton is teleurgesteld over het vonnis en spreekt haar twijfels uit over een eerlijke rechtsgang in Rusland. De Nederlandse aardoliemaatschappij houdt zich aan de afspraken over de vergoeding voor schade als gevolg van een aardbeving. Dat zegt minister Verhagen in reactie op burgemeester Rodenburg van het Noord-Groningse Loppersum. De burgemeester zei eerder vandaag dat de NAM te weinig vergoeding betaalt aan gedupeerden. Volgens Verhagen kunnen mensen die het niet eens zijn met de vergoeding zich melden bij een onafhankelijke commissie. Staatssecretaris Zeilstra gaat niet in op de wens van de Tweede Kamer... om de langstudeerboete per 1 september op te schorten. Hij zei eerder deze week al dat de Kamer dan maar met financiële dekking moet komen. Het afschaffen van de langstudeerboete noemt Zeilstra verkiezingsretoriek. De boete zomaar afschaffen kan volgens hem juridisch helemaal niet. Daarvoor moet eerst de wet worden veranderd. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. En hier is Gerrit Hiemstra. In het noorden van het land komen nog veel wolkenvelden voor. Maar in de rest van het land schijnt de zon. En vanavond trekt de bewolking weg. Het klaart overal op. Ook vannacht is het onbewolkt op wat hoge wolkenvlaarden na. Het wordt een nacht met relatief hoge temperaturen, 15 tot 18 graden. En morgen is het zonnig. We zitten in zeer warme lucht... waarin de temperatuur oploopt naar 28 graden op de wadden... tot 34 graden plaatselijk in het zuidoosten van het land. staat morgen een zwakke tot matige wind, windkracht 2 tot 4 uit het zuiden. En aan zee kan een zeewind morgenmiddag een beetje verkoeling brengen. Zondag wordt het ongeveer even warm als zaterdag. Overdag opnieuw volop zon, maar zondagavond... moet u toch rekening gaan houden met een paar stevige onweersbuien. Hou vooral zondag overdag de weerberichten goed in de gaten. En na het weekend wordt het wat minder warm, maar het blijft zomers. ANUW-verkeersinformatie. Er staat in totaal 80 kilometer file. Het meeste daarvan in het midden en zuiden van het land. Een paar zaken vallen op. Op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn... staat een auto in brand nabij de afrit Forst. Dat veroorzaakt 5 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht. Op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven... tussen knooppunt Empel en Bokstol-Noord 9 kilometer. Dat is nog de erfenis van een brand naast de weg. Op de A20 naar Gouda, voor knooppunt plein 8 kilometer maar liefst... Dat had te maken met een ongeluk op de A16 bij de Van brieden noord Maar de rijstroken zijn weer vrij. En op de A30, Ede richting Barneveld. Die weg kunt u beter mijden. Omrijden kan via de A12. Want er staat een lange file tussen Ede-Noord... en industrieterrein Harselaar bij Barneveld, 6 kilometer. Er is daar een tractor van een vrachtwagen gevallen. Voor het opruimen is de rechte rijstrook dicht. Twee over half zes. Goedemiddag, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. 34 gewonden, pardon, 34 doden, 78 gewonden... bij confrontaties tussen Zuid-Afrikaanse mijnwerkers... en de politie van Johannesburg. Al een tijd woedt er een strijd tussen de leden van twee verschillende vakbonden. Deze week leidde dat tot gewelddadige incidenten. De politie opende gisteren het vuur op de demonstranten... in een poging het protest te sussen. Bart Laring, goedemiddag. Hoofdredacteur van het Zuidelijk Afrika Magazine. Uh, dat ingrijpen van de politie, wat vond u daarvan? Nou ja, het giep natuurlijk herinneringen op aan het politieoptreden in de jaren 80... toen er in Zuid-Afrika apartheid en achter- en volgende noodtoestanden heerste. Dat waren de beelden van die tijd. En je kreeg sterk de indruk dat uh, de politie het draaiboek van toen erbij uh, had gehaald. om dit uh, conflict van vandaag in een heel ander Zuid-Afrika op te lossen. Hoe is dat mogelijk? Ja, dat, uh, dat kun je je afvragen. Inderdaad, ik denk dat. Uh, uh, je moet er begrip voor hebben dat, dat de verandering, de transformatie van de Zuid-Afrikaanse politie. een langdurig proces is. En dat dat niet uh, binnen zo'n pakweg 15, 16 jaar geregeld is. Uh, desalniettemin lijken de, de, de politiehoofden uh, en de autoriteiten in het land. Uh, ook zich er niet erg van bewust te zijn dat die uh, politie uh, moet, uh, moet veranderen. Uh, je zou. ...enig begrip kunnen hebben als je de beelden hebt gezien. Men voelde zich natuurlijk bedreigd, dat is ook duidelijk uit die beelden... ...maar de vraag is toch waarom de politie op dat moment daar was... ...en niet naar andere middelen, zoals bemiddeling had gezocht... ...maatschappelijke organisaties had ingeschakeld... ...om de mensen daar tot kalmte te bewegen. Wat schetst u de situatie even voor de mensen die de beelden niet hebben gezien? Ja, nou kijk, in Rustenburg, dat is een uur ten uh, noordwesten van uh, Johannesburg. Daar is een jaar of uh, tien terug, uh, denk ik, iets korter wellicht uh, platinum gevonden. En dat heeft tot in, in zeer korte tijd tot een, uh, uh, een enorme bevolkingsexplosie uh, geleid. Uh, ik heb daar een jaar of uh, drie, vier terug met uh, de ploeg van de Van Dis in Afrika televisieserie rondgereisd. We hebben daar opnamen gemaakt. Uh, ja, je had het gevoel dat je daar uh, de moderne tijd, met de vondst van Platinum dat zo gewild was in die jaren en tegelijkertijd de middeleeuwen aantrof. Een totaal gebrek aan voorzieningen. Uh, maar natuurlijk wel een verwachting bij mensen dat met de groeiexplosie daar, die zouden gaan komen. Vervolgens is het in de afgelopen paar jaar met Platinum allemaal niet zo goed gegaan. Uh, en de mijn waar deze gevechten nu uitgebroken zijn uh, heeft bijvoorbeeld uh, twee jaar terug 9000 mensen ontslagen. Aan woningbouwprogramma's is een eind gekomen. Er is geen druk meer om om voorzieningen te treffen en te, te leveren. Uh, dus de, ja, die sociale jungle die daar was, die, uh, die wordt eigenlijk steeds, steeds erger. De rivieren zijn, uh, daar zit Belgartia in, door, omdat de hygiëne volstrekt onvoldoende is. Het is uh, dat gebied op twee na hoogste uh, scoren in, uh, in HIV-besmetting uh, uh, in het land... Uh, nou ja, verschrikkelijke situatie, wat natuurlijk uh, de voedingsbodem vormt voor wat er uh, hier nu uh, gebeurd is. Want u schetst me daar nog een, een, een, een tragisch beeld van de situatie daar, met name ook in sociaal en uh, economisch opzicht. Maar het mondde uiteindelijk uit in een gevecht tussen twee rivaliserende vakbonden, uh, omdat mijnwerkers aanvankelijk begonnen met een gezamenlijk protest voor hogere salarissen. Hoe kan het dan zo uit de hand lopen? Ja, kijk, de, de, de traditionele mijnwerkersvakbond in Zodatka is een zeer grote, sterke, invloedrijke bond geweest. Die hebben in grote... ...delen van waar die mijnindustrie gevestigd is in Zuid-Afrika in de afgelopen decennia... Uh, ...van alles bereikt uh, in de salarissen, in de voorzieningen, in de uh, uh, opleidingen voor, uh, voor werknemers. Dit is een betrekkelijk nieuw gebied voor die vakbond en die is er niet in geslaagd om daar uh, voor te bouwen op de traditie van die vakbeweging... Uh, dat is één uh, aspect. Uh, in de tweede plaats is die vakbeweging verbonden met het ANC. Men is in de afgelopen jaren zeer kritisch geweest naar de regering. Heeft de corruptie bekritiseerd. Heeft uh, de, de groeiende kloof tussen arm en rijk in het land uh, bekritiseerd. Maar tegelijkertijd wordt die bond natuurlijk ook gezien als een verlengstuk van het uh, ANC. En het ANC levert niet in die provincie. Dat is het gevoel bij veel van die werknemers. En daardoor is ruimte ontstaan onder... Uh, een deel van die mijnwerkersgemeenschap voor ja, zeg maar radicale elementen die hebben, die is het gelukt om, een, uh, om wat uh, aanvankelijk een aanhang van die traditionele mijnwerkersvakbond was naar zich toe te trekken en aan te voeren in een strijd gericht op ja, verdubbeling tot verdrievoudiging van het salaris. Uh, je zou het die mensen, als je iets weet van de mijnindustrie en van het werk wat ze verrichten, van haar te gunnen. Hm. Maar het is natuurlijk een onrealistische eis. Dat, dan komen we dus in een situatie terecht waarbij de ANC uh, de schuld krijgt van een aantal situaties die in het verleden niet zijn opgelost. De politie zich, uh, zoals u beschrijft, bedient van methodes die doen terugdenken aan de jaren 80 toen apartheid uh, de partijen uit elkaar hield. En dan uh, hebben we te maken met president Zuma... Die uh, buiten het land is, maar heeft aangegeven eerder terug te komen naar Zuid-Afrika. Wat is het eerste wat hij moet doen? Nou ja, hij gaat op bezoek in het gebied. Dat lijkt me ook wel het eerste wat hij moet doen: compassie tonen. Uh, en met zijn beweging, met uh, de regeringspartij ANC, nadenken. Uh, op welke wijze men uh, nu moet opereren. welke maatregelen in dat gebied moeten uh, worden getroffen. om het uit die conflictsfeer. tussen stakende mijnwerkers en de politie uh, te halen. Want nogmaals, dat roept de meest uh, verschrikkelijke associaties op. met een uh, donker verleden. Bart Laurink, dank u wel, hoofdredacteur van het Zuidelijk Afrika Magazine. Lowlands is weer begonnen in Biddinghuizen waar het in 1993 begon. De twintigste editie van het muziekevenement. En bij die eerste editie stonden ook al bekende bands op het podium. Waaronder deze. Eigenlijk is er nog niet zo heel veel veranderd in die 20 jaar. Want deze band, Urban Dance Squad, stond in 1993 op het programma op Lowlands. En had eigenlijk, als ze nog zouden bestaan, vandaag ook prima geprogrammeerd kunnen worden. Dit jaar zijn het andere toffers die het publiek naar Billinghuis hebben gelokt. De Foo Fighters is een van de grote namen die op Lowlands geprogrammeerd staan. Het is de 20e editie, een verjaardag... maar dat wordt volgens de festivaldirecteur Erik van Eerdenburg niet echt gevierd. Niet, niet heel, uh, heel uitgebreid, nee. Uh, kijk, een jubileum vier je volgens mij als je uh, heel lang bij elkaar bent... of uh, heel lang oud, uh, jarig, weet ik veel wat, bent. Maar als je een feestje organiseert één keer in het jaar, drie dagen lang... Ja, dat doen we eigenlijk altijd al ons uiterste best. En we weten eigenlijk niet zo goed hoe we daar nog een keer overheen moeten. En als marketingtool of zo van goh, goh, we zijn twintig, vond ik het ook een beetje een slap verhaal. Dus we hebben, we hebben er eigenlijk niet zoveel uh, aan gedaan, nee. Ooit begonnen, in 1993, als een heel bescheiden festivaletje met 7500 bezoekers, als ik niet vergis. En nu zijn het er, 55.000. Ja. Er is veel veranderd. Ja, nou ja, kijk, uh, in die beginjaren is er gewoon uh, flink geïnvesteerd. Hè? Dus er, er werden gewoon enorme bedragen verloren... Uh, omdat we iets neer wilden zetten wat uiteindelijk toch wel deze omvang moest. Dat was wel uh, het beeld. En uh, nee, dat, dat, dat dat gelukt is, is fantastisch. Maar er zijn ook momenten geweest dat, dat, dat in het begin... we dachten van, nou, dit wordt niks. Hè? Dat was toen echt helemaal nieuw om een festival op te zetten... zoals wij dat nu gedaan hebben. Inmiddels is daar wel wat navolging uh, in... Maar uh, uh, ja, het, het, het, het, het, het, het, het was een gok en, en, en een idee en een ideaal en dat is gelukt en dat is heel mooi. Hm. Streelt het ego voor zover een festival een ego kan hebben, dat een heleboel festivalletjes, kleine festivalletjes, grote festivalletjes in Nederland die sfeer proberen te evenaren? Nou ja, dat, dat, dat, dat is natuurlijk wel prettig om te merken dat je, dat je, dat je een inspiratiebron bent. Um, de andere kant van, van het verhaal is, ja, je wordt ook veel gekopieerd. Ja, het, het, het, het, het, het, maar goed, het houdt ons ook scherp. Hè? Het, het drijft ons op onze tenen, <laughs> en voor zover we dat nog niet stonden. En, uh, nou ja, dat is, dat is prima. Ja. Wat mij opviel, ik heb even de uh, lijst van de artiesten bekeken in 1993. Dat staat op Iggy Pop staat erop. Dat staat op uh, Smashing Pumpkins, Rage Against the Machine. Het zijn eigenlijk allemaal bands die je vandaag de dag ook makkelijk zou kunnen programmeren. Uh, ja, dat, nou, dat klopt. Uh, kijk, wat, wat we proberen uh, eruit te vissen zijn steeds de bands waarvan wij denken die zijn relevant, die blijven een tijdje en er zijn ook natuurlijk heel veel afgevallen hè, die niet meer bestaan of gewoon niet doorgedrongen zijn uh, tot, tot een breder publiek of gewoon uh, hun, hun toptijd kwijt zijn. Uh, maar... We streven echt met onze programmeurs na om, om alles wat relevant is... en nieuw is en goed is. En, en, niet, he, en of het nou commercieel succes zal hebben of niet. Dat interesseert ons eigenlijk niet zo. We willen gewoon een goede ontwikkeling laten zien ieder jaar weer... van wat er aan de hand is in de muziekwereld. Heeft Lowlands toekomst? Ja, zeker, denk ik. Het, het, het, het, het heeft nu verleden. En uh, het springt levend. Kijk, uh, uh, ik zie nu... Mensen die hier 20 jaar al komen, 15 jaar, 20 jaar komen. En ik zie tegelijkertijd, ik heb een zoon van 16, dat het op het schoolplein ook enorm leeft. Die zit nu op de camping met zijn vrienden. En die reek woensdagavond al even rond in een golfkarretje hier. En die gaan gewoon helemaal uit hun dak. En, en dat, is wat je, dat is het grootste compliment wat je kan krijgen. Dat, dat ook die jonge kids die gewoon net voor de eerste of tweede keer naar zo'n festival gaan, dat ook helemaal omarmen. En we proberen iedere keer weer het festival, ieder jaar opnieuw, te bekijken alsof het de eerste keer is. Festivaldirecteur Erik van Eerdenburg in de bijdrage van Paul Sanders. De Turkse premier Erdogan komt met nieuwe maatregelen om het aantal abortussen terug te dringen. De eerste situatie op de Nederlandse wegen, Wijnald Zwaar van de ABB. Ja, het wordt nu wel wat minder, maar toch zijn er nog een paar flinke problemen. We zien het in het midden op de A30, Ede-Barneveld bij Barneveld. Zes kilometer file daar. Voor opruimwerkzaamheden is de rechterrijstrook dicht. En er is nu ook een ongeluk gebeurd op de A50. Arnhem-Apeldoorn bij Apeldoorn. Twee kilometer file staat er. De linkerrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk. C'est une chanson pour, pour, pour, pour, pour me rappeler les beaux jours, jours, jours, jours jours. Une simple petite mélodie pour effacer les jours de pluie et oublier deux secondes tous mes ennuis C'est une chanson pour, pour, pour, pour, pour les cœurs en panne d'amour, mou, En tout cas, libre à chacun de rester seul dans son coin ou bien de fredonner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 Ah, een Lekker opwarmertje voor het weekend, want warm wordt het de komende dagen. Maar daar is niet iedereen blij mee. Vooral ouderen kunnen er veel last van hebben. In 2003, weet u nog, overleden in Frankrijk duizenden ouderen tijdens een hitteperiode. Naar aanleiding daarvan werd in veel Nederlandse zorgcentra een hitteprotocol ontwikkeld. Verslaggever Menno Reemeijer is om die reden vandaag in Doetinchem bij zorgcentrum Het Weertje. Ja, ook in Doetinchem is het warm, maar er zit het, zo midden op de dag toch nog wat ouderen buiten. Zitten, Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, is het nog een beetje uit te houden, mevrouw? Heerlijk, meneer. Heerlijk is het hier. Enig idee hoe warm het is? Nu hier al? Ja. Ja. Ja. ja. Hoeveel? 35. 35, zegt u? u? Nou, 35. 30. 30. En u dacht nog wat lager, geloof ik, hè? Nee, 24. 24. <lacht> 24. Dat is wel een beetje weinig. Nee, ik denk dat mevrouw met 30 dicht in de buurt zit. Ja. Dat ja? u nog een beetje volhouden hier? Ja, dat moet wel, hè? En u? Kunt u het nog een beetje volhouden? Ja Jawel, je moet je niet druk maken. Nee. En een beetje de schaduw opzoeken? Ja, ook zo. in de zon. In de Dat is, uh, nee, dat moet niet uit. Maar jij, ik heb pakje hè? Binnen is het al wat drukker in het zorgcentrum. Bij de spelletjesmiddag aan het rummikuppen? Ja, we zijn aan het kippen. Elke vrijdagmiddag. En lekker binnen? En binnen, ja, buiten niet, daar gaat het niet. Nee. Het is gewoon hier in de zaal. En het is hier nog wel aangenaam, hè? Het is hier heel aangenaam, valt er mee, ja. ja. Vind ik tenminste wel, anderen weet ik niet, hoor. Kunnen ze het hier een beetje koel cool houden voor u? Ja, Ja, hoor, heel goed. Ja, is uit te houden. Heel goed, ja. Is mevrouw is me uh, ziekenopassen ook ziek? Ziekenopassen is ook ziek. Ach. Allemaal Ach, zieke mensen. De rest komt nog wel. Het ze een lang omdat ze warm Ondertussen wordt er ook rondgegaan met koffie en thee en ranja. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja dank. Het is warm weer, we hebben een lekker eindje. Ai, joeie. Ijsje even, papisola, ijsje. En ijsjes. Dat heeft alles te maken ook met het hitteprotocol. Ja, dat klopt. Er is bij warm weer een hitteprotocol wat in gang gezet wordt. Dat betekent inderdaad met koffie- en theerondes wordt er extra limonade rondgedeeld voor de mensen. Ook voor de mensen die normaal gesproken niet in de koffie- en theeronde meegenomen worden. Er worden ijsjes rondgedeeld aankomend weekend in de middag. En we proberen zoveel mogelijk de hitte buiten te houden door de zonneschermen op tijd naar beneden te doen ochtends uh, nog even te koelen door de deuren open te zetten en zodra het warm wordt uh, de boel te sluiten. Maar dat is niet het enige wat er gebeurt, vertelt teamverpleegkundige Janine Wensink. Er wordt meer gedaan om het voor de oudere bewoners aangenaam te houden. Uh, onder andere goed letten op, uh, op onze uh, bewoners, hè, uh, mensen die uh, bepaalde medicatie gebruiken, die misschien extra zorg nodig hebben. Uh, goed letten op, uh, op uitdroging, hè, dat mensen uh, voldoende, voldoende drinken. Heel veel ouderen doen dat toch niet uit zichzelf en moeten daarvoor gestimuleerd worden. Maar ook uh, letten op, uh, op jezelf, op het beste Toneel, hè, dat, dat wij ons uh, ook hoofd ook koel cool houden. Zeg maar. ja. En uh, dus luchtige kleding aan een, uh, ja, een, een tradje minder uh, zeg maar, om het toch allemaal goed uh, in goede banen te leiden. En als het nou heel extreem wordt, ja, hier hebben jullie airco uh, staan, uh, maar op de kamers en, en misschien ja, het dak wat heet wordt? Uh, ja, dat klopt. Uh, we hebben uh, mogelijkheid om ventilatoren bij de mensen op de kamer te zetten. Heel veel mensen hebben die ook al. Maar wat ik al zei, niet iedereen houdt van, uh, van dat blazen uh, om zich heen. En uh, goed, mocht het heel erg warm zijn, dan uh, inderdaad uh, de airco in het restaurant. Daar kunnen mensen overdag dan ook gewoon vertoeven. Ja. Het wordt heet dit weekend. Precies, het is wat boven de 30 graden. Dus... Maken mensen zich zorgen, merkt u dat? Nee, dat merk ik eigenlijk helemaal niet. Uh, mensen hebben zoiets van, ik doe gewoon rustig aan. En uh, ja, kalm blijven. Nou, goed. kijk toch. Even. Janine Wensink van Zorgcentrum. Het weertje in Doetinchem. Een goede voorbereiding is het halve werk. Heel duidelijk daar bij de oudere mensen voor dit komend warme weekende. De Turkse premier Erdogan wil vergaande methodes om vrouwen ervan te weerhouden abortus te plegen. Erdogan liet vorige maand al weten paal en perk te gaan stellen aan het recht van Turkse vrouwen om abortus te laten plegen. En nu weet hij ook op welke manier hij dat wil doen. Maar eerst, Bernard Bouwman, onze correspondent in Istanbul, waarom is dit voor Erdogan zo belangrijk? Nou, ik denk uh, dat hij simpelweg abortus uh, moord uh, vindt. En uh, dat is een opvatting die heel diep bij hem leeft. Die zal waarschijnlijk te maken hebben met het feit dat hij zichzelf een gelovig moslim vindt. En hij zal zelf een uh, verband zien tussen zijn verzet tegen abortus en wat uh, de islam wil. Maar het gaat echt heel diep bij uh, Erdogan. En dan is hij premier en dan kan hij wat voor elkaar krijgen. Op welke manier wil hij dat doen? Nou, hij wil een aantal dingen. Punt 1 wil hij al de termijn waarin abortus uh, wordt gepleegd terugbrengen. Van tien weken tot aan vier uh, weken. En wat nog veel belangrijker is... Uh, de ministeries, een aantal ministeries, onder andere het ministerie van Gezondheid... die hebben een heel plan opgezet om vrouwen ervan te overtuigen... geen abortus te laten plegen. Nou, hoe gaat dat in zijn werk? Als een mevrouw een abortus wil laten plegen... moet zij naar een zogeheten overtuigkamer komen... En dan gaat men haar proberen te overtuigen om af te zien van die abortus. Eerst gaat men haar vertellen dat abortussen gevaarlijk kunnen zijn. Dus dat er gevaar is voor haar lichaam. Als dat niet helpt, dan laten ze haar een video zien... waarop duidelijk te zien is van hoe een abortus in zijn werk gaat. En als dat niet lukt... Nou ja, nu ga ik het langzamer praten... want veel Nederlanders zullen dit wat schokkend vinden, vrees ik. Dan laten ze de hartslag van de ongeboren baby zien. En dat is een allerlaatste poging... Uh, om ervoor te, te zorgen dat die abortus niet zal plaats hebben. Hoe haalbaar is dit plan? Nou, het is heel erg haalbaar. Kijk, er zijn natuurlijk heel veel mensen in Turkije... die het niet met het plan eens zijn. Maar als je naar de politieke realiteit van Turkije kijkt... dan moet je een aantal dingen concluderen. Punt 1... De macht ligt bij de AK-partij van premier Erdogan. En binnen die AK-partij is de premier gewoon koning, zou ik bijna willen zeggen. Of sultan in de Turkse context. Als hij iets wil, dan gebeurt het gewoon. Nou, je ziet hoe dat gelopen is. Nog niet zo lang geleden heeft Erdogan gezegd... ...dat de abortuspraktijk in Turkije veel te liberaal is en dat het allemaal wat minder moet. Nou, je ziet het. Onmiddellijk komen ministeries met plannen om dat idee in de praktijk in te voeren... ...en ervoor te zorgen dat er minder abortussen worden gepleegd. En is dit dan een signaal of een symptoom dat Turkije steeds behoudender lijkt te worden? Ja, daar lijkt het wel op. Kijk, daar kun je heel diep uh, wetenschappelijk onderzoek over doen. Maar je kunt ook gewoon op straat rondlopen en om je heen kijken en naar mensen luisteren. En dan zie je bijvoorbeeld dat vrouwelijke ambtenaren bijvoorbeeld klagen. Dat ze onder druk staan om niet op het minirokje naar hun werk toe te komen. Je ziet uh, restauranthouders die zeggen dat het steeds moeilijker wordt om een vergunning te krijgen om alcohol te schenken. En deze week gebeurde er echt iets heel uitzonderlijks. Nou, je weet dat het Turkse leger lange tijd een bastion was van secularisme in Turkije. Die wilde absoluut niets met de islam te maken hebben. Nou, er is een machtsstrijd geweest tussen premier Erdogan en het leger. Die heeft premier Erdogan gewonnen, zoals je weet. Nou, wat gebeurde er? Voor het eerst in de geschiedenis van de republiek Hij heeft de opperbevelhebber van het leger samen met premier Erdogan het maal genuttigd. Na het afloop, na, na, na, uh, nadat de zon onderging, dus de istar wordt dat genoemd, hè, als je weer mag eten tijdens de Ramadan, de vaste maand Ramadan. Nou, vroegere legeraanvoerders zouden zich ver van de Ramadan hebben gehouden, ver van zulke eetpartijen, want die waren veel te moslimachtig en te gelovig, maar deze op een veel hebben niet die zat daar als een gelovige moslim echt lekker te eten met premier Erdogan na een dag vasten. Nou, dat is echt een teken aan de wand van hoe Turkije aan het veranderen is. Maar hoe geldt dat dan voor burgers die zich daartegen willen verzetten? Nou, die klagen steen en been. En die zeggen dat het steeds moeilijker wordt om in Turkije te leven. Af en toe is er ook een intellectueel die dan heel pathetisch uitroept dat hij genoeg heeft van Turkije en dat hij gaat verhuizen... Nou ja, wat je nu zult zien is dat het liberale deel van Turkije... en dat doe ik op vrouwenorganisaties bijvoorbeeld in dit geval... die zullen de straat opgaan, die zullen echt protesteren zoveel als ze kunnen. Maar ik heb het al net al gezegd, de macht ligt bij de AK-partij... de macht ligt bij premier Erdogan. Dus het zou mij zeer verbazen als dit hele plan om abortussen te ontmoedigen... niet gaat worden ingevoerd. Ik ben er vrijwel van overtuigd dat het echt zeker ingevoerd gaat worden. Bernard Bouwman in Istanbul, dankjewel. NOS Radio en Journal Media Overzicht. Samengesteld en meegelezen door Martijn Huis. In het parool staat een oproep van de vice-president van de Amsterdamse rechtbank, Gerard Boot. Hij is ook hoogleraar arbeidsrecht. En vindt dat nog eens moet worden gekeken naar de versoepeling van het arbeidsrecht. Want hij is bang dat die grote gevolgen heeft voor oudere werknemers. Het aantal werkloze 45-plussers is al opgelopen tot 176.000. En door de geplande versoepeling komen nog veel meer oudere werknemers in de problemen, denkt hij. Wereldwijd hebben media het over de diplomatieke rel die is ontstaan. omdat Julian Assange asiel heeft gekregen in de ambassade van Ecuador in Londen. Groot-Brittannië is vastbesloten om de oprichter van Wikileaks uit te leveren aan Zweden, want dat land verdenkt hem van twee verkrachtingen. Maar Ecuador weigert dat dat land denkt dat het een complot is. Assange heeft geen verkrachtingen gepleegd. Zweden wil hem alleen maar hebben om hem uit te kunnen leveren aan de Verenigde Staten omdat hij staatsgeheimen heeft gelekt. Onzin, zegt de advocaat van de twee vrouwen die hij zo hebben verkracht. Assange heeft nu een goede smoes om niet voor de rechter te verschijnen, terwijl mijn cliënten al jaren wachten op gerechtigheid, zei hij bij de BBC. It has nothing to do with the WikiLeaks and I feel very sorry for my two clients who have been waiting for two years now. This this law. Wel een beetje vreemd, zei de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken op CNN. De zelfbenoemde redder van de persvrijheid vlucht naar de ambassade van Ecuador... waar ze zelf absoluut geen persvrijheid hebben. Ook raar trouwens dat uitgerekend Ecuador ons beschuldigt van een politiek proces. Maar wat ik in particularly. En was de de minister van Ecuador gisteren We hebben geen wat Assange Volgens NEC Handelsblad dreigt de ambassade van Ecuador een zelfgekozen gevangenis voor Assange te worden. Want Ecuador denkt erover om naar het internationaal gerechtshof te stappen. De Britse minister van Buitenlandse Zaken heeft al gezegd dat de impasse een aanzienlijke tijd zal vergen. De aardbeving in Groningen is nog steeds een populair onderwerp, ook op Twitter. Zo schrijft iemand, nog een paar schokken en er gaat niets boven Drenthe. De meest doorgestuurde opmerking is, Martini shaken, not stirred. Er verschijnen nogal wat verwarrende nieuwsberichten... over het muziekfestival Lowlands. meldt het genootschap Onze Taal. Ze heeft de Goudse Post het over een optreden van gospelzanger Martin Brandt. De kop boven het artikel, brand in grote tent... Nieuwsite nu.nl schrijft: De politie op het muziekfestival heeft nog geen wanklanken gehoord. Ook bijzonder een advies aan festivalgangers om oververhitting te voorkomen. Drink voldoende, maar wees matig met alcohol. Aanbevolen wordt één tot 1,5 liter per dag. Bedoelt dus er vast anders. Ook Omroep Brabant heeft het over de warmte. En verslaggever doet live op tv-verslag vanuit een verzorgingshuis in Kaatsheuvel. Er worden extra drankjes uitgedeeld. Maar er is nergens voor nodig, zeggen sommige bewoners. Ik heb zelf al genoeg drinken in huis gehaald. Maar ja, je slaat een tactatie niet af natuurlijk. Maar ik uh, vind het wel fijn dat ze een keer langskomen. Ja, ik hoek, ze dus ook. Ze zal ook niet af. <laughs> Kunt ja. u een beetje tegen de hitte? Ja, ja. ja de verslaggever heeft verwerkt: het wordt geen tranentrekkend live verslag over zielige verhitte bejaarden. Want de bewoners weigeren domweg de klaging. Kunt u het een beetje hebben? Dat warme weer. Ik kan wel. U heeft er geen last van? Nee, helemaal niks. Helemaal niks. Heb jij al last van hitte, Martijn? Uh, nee, ik krijg wel warm maar als er mensen over praten. <laughs> Precies. Uh, zoals Gerrit het zei, het, het eh, lijden is het, uh, de, de vrees voor. Nou, ik ben vergeten wat hij zei. De mensen vreest het meest onder het lijden dat hij vreest. Precies. Dat is het standpunt van Gerrit Hiemsteren. En die heeft uiteindelijk toch gelijk. En die zei ook dat zondagavond het allemaal weer afgelopen is met die hittegolf, die geen hittegolf mag heten. Na 6 uur hebben we een reactie van minister Rozentaal over Pussy Riot. Dat zo.